Dat is biobrandstof waarbij materiaal wordt gebruikt dat geen voedingswaarde meer heeft. DSM en het Amerikaanse bedrijf gaan de brandstof maken in Amerika. In South Dakota wordt hiervoor een fabriek gebouwd. Het Nederlandse bedrijf gaat ervan uit dat biobrandstof commercieel steeds interessanter wordt.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 EO, de nacht op 1. Twee over twee is het in de nacht van uh, dinsdag 24 januari. U luistert naar het programma De Nacht op 1 en mijn naam is Renze Klamer. We gaan het deze nacht hebben over opvoeding. Zoals we gewend zijn in aanleiding van een reportage uit het EO-programma Dit is de Dag. Maar als u een uh, trouwe luisteraar bent, dan weet u dat we altijd eerst beginnen met muziek. En vannacht is dat een nummer met, zoals de muziek samensteller mij uh, vanmiddag nog zei bij de EO een heerlijke feel. Jocelyn Brown met Feel Like Making Love. Feel like making love. Nou, mooi dan om even in een nachtstemming te komen. Waarin we het uh, gaan hebben deze nacht over opvoeden. Nou, dat is een hele kunst, is, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. En dat uh, zeg ik dan alleen maar natuurlijk van horen zeggen, want ik heb zelf nog geen, uh, nog geen kids. Maar nou, stel nou dat ik die wel had en ik had een paar, uh, paar probleempjes met opvoeding. Dan vraag ik me wel eens af naar nou, wie zou ik dan gaan voor professionele hulp? Ik bedoel, je kunt natuurlijk naar je ouders gaan. Uh, kun je voor, uh, voor tips en raad en advies. Maar als je echt zeg maar heftige problemen hebt... en ik, ik heb ook trouwens idee dat mensen dat niet meer zo snel doen... naar hun ouders gaan. Ik kijk even naar mijn, naar mijn technicus. Ja, die doet dat wel. Nou ja, <laughs> hij dan wel, maar misschien niet iedereen. Want je, ik heb namelijk het idee dat je tegenwoordig overal van die opvoedcoaches hebt. Je hebt ook van die programma's allemaal. Had je schatjes had je ooit van de EO. Je had die, die Keith Bakker die voordat hij in, in opspraak kwam... nog allerlei opvoedprogramma's had... Ja, opvoedcoaches te over. Dus ik denk, nou, gaan mensen, waarom gaan ze dan niet meer alleen naar hun ouders? En is, is er dan zoveel uh, wat mensen uit zichzelf niet kunnen, waar je dan echt advies bij nodig hebt? Of is het gewoon, is het gewoon eigenlijk een soort onzin wat die mensen verkopen om, om, maar, uh, om, maar, om maar aan een baan te komen? Ik weet het niet. Elspet Gruteke die, die zocht het uit uh, afgelopen week in het programma Dit is de Dag. En we gaan even luisteren naar die reportage.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 Dan kom je ook wel een heel eind. Nou, dat advies zullen we te harte nemen. Hartelijk dank aan de Elzinga van het blad JM. Dat was Elsbet Guttek in het programma Dit is de dag over opvoeden. Nou ja, het mogen duidelijk zijn dat is geen absolute wetenschap er is. Er is ook niet altijd sprake van, van goed of fout. En nou ja, als, als die grenzen dan vaag zijn dan is het soms wel eens moeilijk om te beslissen. Wat is nou precies goed om te doen? Nou, daar wil ik het eigenlijk vannacht met u over hebben in de breedste zin. Dus ik wil, ik wil graag verhalen. Hoe bent u vroeger opgevoed? Was u, was u daar tevreden over? Wat zou u anders doen dan uw ouders? Wat heeft u anders gedaan? Of was er dat, dat bekende cliché moment... waarop je dan denkt van... oh nee toch, ik ben eigenlijk net mijn vader of mijn moeder. Ik, ik heb dat zelf al wel eens. Terwijl ik nog helemaal geen kinderen heb. Dus dat, dat belooft niet veel goeds. En, en, en nog belangrijker, van, is het inderdaad zo... Dat je, dat je je ouders dan niet meer zo vaak om raad vraagt bij opvoeding... Uh, want het werd net in de reportage gezegd: ja, die grenzen zijn wat, uh, die zijn wat groter geworden. Ik denk, ja, dat is toch gewoon één belletje in uh, en je, je bender. Maar goed, misschien is dat wel heel anders. Ik, uh, ik wil het graag van u weten vannacht. En u kunt het mij laten weten via de, uh, via de telefoon natuurlijk: dat is 0800 1121. Maar ook de digitale lijnen die staan weer open. Uh, u kunt mailen naar de nacht.eo.nl of zonder de dus nacht.eo.nl. U kunt ook twitteren. En dat kan dan naar apenstaartje de nacht op 1. En 1 is dan een cijfertje. Of met hashtag de nacht op 1. Nou, dat krijg ik allemaal binnen. Uh, dus bel lekker in 0800 1121. Dan gaan we er straks over praten. En nadat we geluisterd hebben naar Home Again van Michael Kiwanuka. Home again, home again. One day I know.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 smile again, I won't have many times I've been told, speaking my just people, so I bij in slaap zou kunnen vallen, maar dat is uh, niet de bedoeling. Of tenminste, ja, u mag dat natuurlijk zelf weten. Maar er is nog heel veel interessants om te beluisteren. Want we hebben het vandaag over opvoeden. Nou, als er een interessant thema is, dan is dat het wel. Zo uh, vindt ook Henk een van de vaste bellers. Hallo Henk. Ja, dag. Leuk dat ik zo uh, geïntroduceerd word. Zeg. Ja, denk, ik spreek jou toch bijna elke, elke twee weken, denk ik. Ja, nou ja, niet zo vaak. Maar... Oh. Hoe, hoe komt dat eigenlijk, er, niet ben, te ver ben jij altijd wakker, uh, of maandag op dinsdagnacht? Nou, ik ben, uh, ik ben een, uh, een nachtvlinder, zoals dat heet. Okay. Maar ik zat uh, met belangstelling te luisteren, ja. vooral met al die uh, adviesbureaus. En Want? dan vraag ik mij al heel lang af, al jaren, dus niet ineens vanavond, of je de ouders niet moet heropvoeden. Zo, waarom? Omdat die ouders zo langzamerhand door al die deskundigen steeds onzekerder worden. En die onzekerheid dragen ze over op hun kinderen. Dat, dat, en en uh, uh, hoe kom je aan die ervaring? Ben je zelf ouder? Of heb je dat zelf uh, meegemaakt van nee, jouw ouders? ik heb ouders? zelf helemaal geen kinderen, maar ik zie het om mij heen. Bijvoorbeeld, neem nou de vrouwenemancipatie, hè? Ja. Je hebt steeds meer uh, werkende ouders die allebei werken, dus moeder niet meer thuis bij de thee. En ik heb wel eens te doen met die vrouwen die zich daar dan zich ontzettend schuldig over voelen. En dat wordt hen ook een beetje aangepraat. Ja. Alsof het om uh, de kwantiteit van de aandacht gaat, terwijl het eigenlijk in hoofdzaak om de kwaliteit van de aandacht gaat. Ja. En ik ben ervan overtuigd, dat, ik ben wat dat betreft een optimist, dat de meeste ouders uitstekend in staat zijn als ze hun eigen gevoelens en hun eigen intellectuele vermogens volgen en goed aan hun omgeving luisteren om zelf hun kinderen op te voeden. Maar is, is het dan een basis dat je zelf helemaal uh, lekker in je vel zit en, uh, en uh, zeg maar, op een goede manier je leven leidt? Is, is, is dat een vereiste om je kind op te kunnen voeden? Ik denk dat dat niet een vereiste. Ja, een, ja ik denk dat dat een van de vereisten is. Ik denk dat een vereiste is dat je een beetje zelfvertrouwen hebt. Dat is natuurlijk nooit 100 want dan zou het niet goed zijn. Twijfel hoort bij een mens, maar ja. dat je uh, er toch een, redelijk van overtuigd bent dat je je eigen kinderen behoorlijk op kunt voeden. En mocht dat al niet zo zijn, dan kun je altijd nog adviezen gaan vragen. Maar uh, van al die opvoedingsbureaus die dan ouders uh, uh, adviezen geven. dan denk ik. breng die ouders ook eens bij dat ze daar zelf heel goed toe in staat zijn. Hm. En uh, om een kind goed op te voeden. dan in wezen kun je dat gewoon op een A4'tje zetten. Is dat zo? Ja, dat nou, is zo, ja. Daar kun je geld mee verdienen, Henk. Ja. <laughs> Maar ja, nou, waar zijn kinderen nou bij gebaat? Bij een veilige omgeving en regels waar ze zich aan moeten houden. En dat is een stukje van die, van die veiligheid en een zekere discipline. Ja. En, uh, en, en een gevoel dat ze welkom zijn. Ja. Ja, oké, okay. maar dat, dat, dat zijn natuurlijk de, de basisuitgangspunten. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk met bepaalde situaties te zitten. Of je misschien denkt, ja, ik weet niet precies wat ik moet doen. Mijn kind die wil niet meer slapen om, uh, om een bepaalde tijd s'avonds. Uh, nee, die eet maar die in de opvoeding of... en de groei en in de wording van een kind zijn, niet, zijn de ouders misschien de meest bepalende figuren. Maar het milieu waar zo'n kind om, in opgroeit, dus ook de familieleden, de vrienden, de kinderen waar ze mee spelen, bepalen dat ook mee. Dus die ouders zijn niet zo oppermachtig als, je, als wij wel eens denken. Is dat zo? Is, is ja, dat niet is pas zo, op ja. latere ik... leeftijd dat je zeg maar, als, als kind uh, meer beïnvloed wordt door je omgeving? De eerste Natuurlijk, paar jaren maar... ben je toch bijna alleen maar bij je ouders? Nee, ik ben in mijn jeugd toch niet alleen door mijn ouders opgevoed... maar door ook ooms en tantes en vrienden van mijn ouders... en door mijn medevriendjes en vriendinnetjes... en de lagere school waar ik op zat, en later de middelbare school, et cetera. Het is ook het hele milieu waar je in zit. Dus ik kan het nog zo goed voor hebben met mijn kind... maar als mijn kind in een, een onzalig milieu uh, uh, groot moet worden... dan kan ik als vader niet... ja, daar heb ik maar een beperkte invloed... En ik denk dat ik daar het meeste aan kan doen als ik behoorlijk zelfverzekerd ben van de wijze waarop ik mijn kind opvoed. Je kunt het heel goed zien als je met dieren omgaat. En uh, ja, ik moet dieren niet met mensen vergelijken. Maar als jij een, bang baasje, bent, als jij een bang baasje bent, wordt je hond ook agressief. Ja. En, maar uh, dan zeg jij, dus, het, het kind gaat op zijn oude lijken. Ja je, ziet, ja, je ziet vaak dat hele onzekere, ja. hele onzekere ouders creëren vaak ook onzekere kinderen creëren. En ik vraag me wel, zijn dus of al die opvoedingsbureaus, eh, al dan niet alternatief of professioneel of psychologisch geschoold of wat dan ook, eh, daar niet zoveel mee bezig zijn. Ja. Nou, misschien en, kan iemand daar uh, de antwoord op geven vannacht. Misschien en, de daar nog, iemand die en daar nog werd... iets tegenwoordig, uh, ik, ik, ik hoor er steeds over, is iemand wel psychologisch geschoold of niet psychologisch geschoold? Ja. Terwijl we thuis een, juist in een tijd leven, waarin uh, wij moeten erkennen dat er een hele hoop dingen ook genetisch bepaald zijn. Ja. En hoe ga je daarmee om? Maar dat, dat is toch nog steeds niet altijd helemaal duidelijk, hè? Dat nature, nurture, wat wordt bepaald door je, door je genen en wat wordt bepaald door je opvoeding en je omgeving? Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat dat NN is. Ja, natuurlijk, maar waar, waar die balans ligt, dat, daar zijn we nog steeds niet helemaal achter. Dan kom je nooit helemaal precies achter en dat nee. moet je ook niet willen. Dat is waar. Hey, maar Henk, um, uh, weet je, het klinkt alsof jij er uh, vaak over hebt nagedacht. Ja, heb ik ja. Want, uh, zou je dat zelf ooit nog in willen zetten? Heb jij nog een, uh, een kinderwens? Ik weet, ik weet niet hoe oud jij bent. Nee, ik, zou er niet meer, ik ben er nu te oud voor. Ik zou er niet, nu niet meer aan beginnen. Is dat, vind je dat jammer? dat mijn, het, het is in mijn leven anders gelopen dan, uh, dan ik uh, had gewild. Maar ik had graag kinderen gehad. En ik kom ook er rond vooruit dat ik het verdrietig vind dat ik ze niet heb. Ja. Maar uh, ik heb uh, over opvoeden wel, uh, wel uitgesproken ideeën. En heb, heb je dan bijvoorbeeld neefjes of nichtjes waar je, waar je wel uh, iets ervan iets kwijt kunt? Ja, nu niet meer. Maar toen zij nog klein waren wel. En het. Was ook altijd dat ze voelde met dan wel een beetje vereerd. Als ze op mij afkwamen en alles over mij vertelde. wat ze die dan aan de ouders vertelden. Ja, oom Henk. En uh, ja, ze zeiden geen oom. Oh. <laughs> maar uh, dat vond ik wel grappig. Wat, wat, wat zeiden ze dan? Nou, van allerlei dingen die zij vrij, uh, vrij redelijk intiem vonden. En dat was ook zo. Ja. En, uh, wel zo. En dat vertelde ik dan ook niet verder. En daar gingen ze er nog vanuit. Maar ik bedoel, even de titel. Je zegt ze noemden mij geen oom? Hoe noemde je ze dan? Hoe noemde zij jou dan? Gewoon bij mijn voornaam. Ze noemde jou Henk? Ja. Oké. Okay. En uh, zo noemden ze hun ouders ook, maar dat waren ze een beetje in opgevoed... en daar, uh, daar bemoeide ik mij niet mee. Wat, uh, wat vind je daar nou van? Ik vraag het me al... dat, dat gaat toch in ieder gezin, gaat dat weer anders? Wat is, wat is nou beter? Moet papa of mama, moet dat u... u zijn, of moet het jij zijn? Nou, ik ben zelf opgevoed met uh, tegen mijn ouders te zeggen, je en jij. Ja, en mijn ouders vonden het belachelijk dat, dat in sommige gezinnen van vrienden van hen dan, hè, dat, dat de kinderen daar u moesten zeggen. Ja. Maar uh, ik denk dat dat helemaal niks uitmaakt. Uh, ik vind het een beetje modieus om je uh, uh, ouders bij de voornaam te noemen. Ja. Dat is net als, daar komen we nu ook een beetje van terug, hè? Net, net als dat je de, de, de meester en de leraar bij de voornaam noemt. Ik ben daar zelf niet zo'n voorstander van. Nee. Je mag best een beetje, uh, het, het, geeft een, het geeft voor mij eigenlijk een, een, een, een, een, een uh, hoe moet ik dat nou noemen? Is het dan dat de hiërarchie niet meer duidelijk is? ja. Je had in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook ineens dat iedereen elkaar begon te tutoyeren. Ja. Dat geeft een soort oneigenlijke gelijkheid die er eigenlijk helemaal niet is. Okay, maar... En je mag die hiërarchie best laten zien dat die er is. Maar vind je dat dan hè, bijvoorbeeld, vind je dat ik luisteraars u zou moeten noemen? Ik, ik ben namelijk best wel van het tutoyeren, dus ik zeg bijna tegen iedereen jij. Nee, dat vind ik niet. Want er is tussen jou en mij geen hiërarchie. Nee, nou ja, je zou nog ja, kunnen zeggen, goed, ik ben de, de presentator en dit... jij bent de luisteraar. Ja, jij bent de baas van dit programma. Ja, maar dan maar... zou je maar u moeten noemen. Nou, daar zit ik ook niet op te wachten. <laughs> nee, het is me net wat je prettig vindt. Maar ik vind ten aan aanzien van je kinderen, ja, goed, dat is nou net mijn mening, maar ik vind het niet, vind het niet zo heel erg belangrijk. Nee. Maar als ik kinderen had, dan zou ik gewoon liever hebben dat ze gewoon uh, papa of papi of vader of wat dan ook zeggen dan dat ze mij bij me de voornaam noemen. Maar ik vind dat niet echt een, een, een halszaak. Nee. Maar, maar, ik, maar toch zit er wel een verschil in. Want ik, ik heb bijvoorbeeld zelf... heb ik, een soort, uh, ik, ik heb een soort voorgevoel of ik iemand u of jij ga noemen. En eigenlijk noem ik alleen tantes en ooms noem ik dan u. Ja. En mijn ouders noem ik jij. Ja. En mensen die ouder zijn dan een bepaalde leeftijd... noemen noem ik dan ook weer u. Doe ik ook. En eigenlijk noem ik de rest allemaal jij. Of het nou, uh, of het nou Andries Knevel is of een uh, buurman. Ja, het, maar hetzelfde heb ik... dat heb ik gehad in het verleden, heb ik nu nog... Als, uh, nou ja, als iemand ietsje jonger is, dan zeg ik ook u. Dat, dat, dan zeg je ook u? Ja, dan zeg ik ook u. Okay, of als je in de winkel bent bijvoorbeeld? Ja, in de winkel bijvoorbeeld. Ik merk het in de winkel vaak dat uh, als je bij de drogist komt, dat je dan uh, van we van Eetflos, Kluis, of de Kluis, dat ja. zijn nog hele jonge gieten. Maar dan zeg ik gewoon <laughs> u en dan vinden ze je vaak haar hand. Nou, dat vinden ze dan. Maar... Oh, God, nee, ik, ik, ik vond dat heel sp... Ik zal je vertellen, Henk, ik, ik was denk ik jaren 15 toen had ik mijn eerste bijbaantje in de winkel. Ik, ik vond het prachtig. Ik dacht, wat gebeurt er nou? Er kwam een, een, een volwassen meneer binnen en die zegt, mag ik u wat vragen? Ik dacht, nee. heeft hij nou tegen mij? Ik, ik vond het ook wel een soort van eer of zo. Dan werd je voor het eerst weet je u genoemd. Ja, het is ook een vorm van, van, van, van beleefdheid. Je bent mekaars ja. vriendjes niet op dat moment. En dat, dat is wat ik er tegen heb. Tegen dat, tegen dat, tegen dat oeverloze tutueren. Dat je een beetje doet alsof je elkaar dikke vriendjes bent... of je elkaar helemaal niet kent. Ja. En ik, ik vind best dat je daar een klein beetje afstandelijk in kan zijn. Dat is ook een, een verzekere beleefdheid. En, en wat vind je dan van die keer, ik weet nog dat ik een keer... Dat uh, was toch dat bekende dat, dat, moment met Ali B. aan tafel met uh, Jan-Peter Balkenende. Ja. Volgens mij was het bij Paul Witteman. En, en toen uh, noemde hij de premier je en jij. En, ja. en daar was toen best wel wat gedoe over. Vind, ja. vind je dan nou, dat oké. je tegen de premier gewoon u moet zeggen? Ik vind dat, ik vind van wel. Ja. Ik zou dat wel doen. Maar waar Want... ligt dan die grens? Ja, die grens heb ik niet zo precies. Dat, uh, ik, ik kan er geen exacte grens voor aangeven. Maar als ik maar bij Paul Rittenman zou zitten en uh, bij wijze van spreken, of, of, of bij de Werel Door, of, of bij, bij, bij Andries Knevel en uh, wat die andere. Uh, Thijs van de Brink. En uh, ja, van de Brink. Ja. En dan komt toevallig balken en er tegen dan ga ik hem echt niet tutroyeren. Nee. Dan zeg ik echt niet: Hey, Jan-Peter, hoe gaat het met jou? <laughs> en dat zal hij ook niet tegen mij doen. Nee. Daar is balken en ik stem niet op hem, maar daar is hij toch te veel een heer voor. Nee, volgens mij kun je ook niet meer op hem stemmen. Erg actief is hij niet meer in de politiek. Um, Henk? Nee, maar goed, ik ben niet van, dat, ik ben niet van zijn club. Ik maar nee, precies, Je bent geen CDA. Er. Maar ik, ik, ik, ik vind niet dat je, dat, je, dat je een houding aan moet nemen alsof je, of je net met elkaar aan het kamperen bent geweest, terwijl dat helemaal niet zo is. Oké. Okay. Hey Henk, dankjewel. Jouw punt is gemaakt en dankjewel even voor jouw visie op dit, op dit onderwerp. Ja, graag dan. En uh, ja. luister lekker verder nog. Uh, het lijkt een onderwerp wat vooral Henk aanspreekt, want ook de tweede beller is een Henk. Hallo Henk. Ja, wat leuk. We lijken de Blue Diamonds wel, Henk en Henk. <laughs> ik zeg niks. J Jij komt uit Groningen, Henk. Hè? En je was thuis was je met, een, met nog twee andere broers en zusjes. Wat was het? Eén broer en zus? Ja, ja, ja. ja. Ik, ik kom uit een heel leuk gezin, maar bij ons was het... Uh... Ja, uh, je wou wat hebben en dan zijn mijn vader of mijn moeder, dan neem je maar een krantenwijk. En uh, we moesten ook s'avonds afwassen. Uh, ik ben 63. Ja. Dus je had nog geen afwasmachine. Nee. En je moest daar gewoon wat doen. En, uh, en nou, ik, dank God, uh, ik heb uh, zelf drie kinderen met mijn vrouw. Uh, geboren mogen zien worden, ja. en dat neem je dan gewoon over, dat, uh, dat zijn heel simpele dingen. Dat, ja, dat, dat, uh, maar, maar, dat, maar dat zijn volgens mij het logische dingen, dat je, je kinderen af en toe de afwas laat doen of even mee laat helpen, en dat je ze op een gegeven moment ook leert dat ze zelf een centje ze een beetje kunnen gaan verdienen. Maar, maar zijn er ook momenten geweest dat je dacht, en nou, dan lijk ik eigenlijk in, in negatieve zin een klein beetje op ouders, dat je, dat je opeens jezelf herkent? Ja, ik vind dat ook verkomen vaderlijk. En, en waar zit dat dan in? Nou, in het karakter. Ik, ik kom bij vrienden thuis en die hebben kinderen van 15, 13 jaar. En de, daar wordt dan het boterhammetje voor gesmeerd. Ja. Ach, dat denk ik ook... Uh, Zijn jullie nou helemaal <laughs> niet? Ja, nou, ik zou... zou krijg je een beetje rare uh, jonge mensen? Maar het, het, het kan natuurlijk ook zijn, hè? Want ik, ik, ik hoor het ook wel eens, en ik denk ook. Uh, op een gegeven moment ging ik ook gewoon mijn eigen, mijn eigen brood smeren op de middelbare school. Maar uh, je hebt ook gewoon ouders die denken: nou, ik, ik heb er tijd voor, ik wil graag voor mijn kinderen zorgen. Is dat dan per definitie fout als ze dat doen? Nee, maar mijn moeder was al uh, vroeger geijmanspeerd. Oké. Okay. Dus die dacht: uh, uh, zoek het zelf maar even uit. En die, die werkte bij de Philips in uh, Hoog toen yeah. als chef van de kantine. Ja, het is een beetje uh, organiseren. Mijn vader was zwangrijver uh, bij het uh, Vrije Volk. Oké. Okay. En uh, ik, ik vind dat zo'n treurig is dat mensen dan allemaal naar buiten moeten. En, en kinderen hebben ADHD en... en, en. Nou, dan denk ik ook, uh, ja, ik herken dat helemaal niet. Want ho hoe waren jouw eigen kinderen? Hoe oud zijn die nu eigenlijk? Uh, mijn uh, jongste dochter is eigenlijk 20, mijn zoon is 36, en Lotje die is uh, 26. En die hebben nu zelf, uh, nou, behalve de jongste, ook kinderen. Oké. Okay. En, en dat waren allemaal kids, die hadden, geen, die hadden geen ADHD, die hadden geen vreemde dingen. Die waren gewoon voorbeeldig uh, uit het boekje. Je, je moet gewoon een beetje... Ja. Je, je moet gewoon een beetje strijd zijn. Dat, dat, je neemt kinderen en dan ben je er ook verantwoordelijk voor. Ja. En dan moet je niet zeggen, oh god, ik kan het niet meer om en... Uh... Kijk, nou, je hebt net verteld, je hebt zelf geen kinderen. Zoals ik. Maar ja, ik ben nog jong, hoor, dus nee. maak je geen zorgen. Nou, ja, kinderen worden om drie uur s'nachts soms wakker als ze klein zijn. Ja, ja. dat is niet altijd leuk. Maar dan moet je niet klagen, maar gewoon hup, even eruit en uh, voor je kind zorgen. Ja, dan ja. moet je even die kleine uit... De, Dingen halen en dan ga je dan naar mij in de kamer zitten of je vertelt een verhaaltje of een, uh, wat leuk. Maar, maar je jij, jij moet het toch ook wel een keer moeilijk gehad hebben? Want je doet nou alsof het allemaal koek en ei is, maar het, dat, dat is het toch niet? Je moet er ook wel een keer gedacht hebben: Oh, help, wat moet ik nou toch aan met die kinderen van mij? Ja, maar dat ben ik wel met u eens. Kijk, dan kan weer met ons vorige eind, voor zijn, uh, u. Henk. Ik een... denk, ja, ik plak ze achter het behang, weet je wel. maar ja. Dat doe je toch niet? Nee? Nee, natuurlijk niet. Ja, je weet het niet, Henk. Je weet het niet. En uh, dan moet je toch uh, maar weer de schoenen aantrekken. En uh, dat is je verantwoordelijkheid. Anders moet je geen kinderen nemen. Nee. Henk, jouw punt is helemaal helder. Toch? Als je, kinderen, als je ervoor kiest om kinderen te nou, nemen, vind ik altijd een beetje gek gezegd. Als je, als je hoopt kinderen te krijgen en daar, daar ook euh, nou ja, actief mee bezig bent, laten we het zo zeggen. Dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen zodra ze geboren worden. Dat is jouw punt, toch? Ja, tot, uh, tot het eind toe. Tot het eind toe. Nou, dat ah, is ook ja, weer gezegd. Ja, veel succes met het uh, geweldig programma. Jammer dat het snel is. Ja. ja, dat is jammer. Maar gelukkig ben jij nog wakker. Ja. Blijf luisteren. Doe ik. Oké, fijne nacht. Dat waren twee Henken uh, twee over opvoeding. Uh, met allebei weer uh, andere tips en verhalen. Misschien heeft u ook wel verhalen. Uh, daar kunnen we daar straks over praten. U kunt dan bellen op 0800 1121. Uh, u kunt ook uh, twitteren. Dat kan met op 1 Of op 1 En u kunt mailen naar nacht.eo.nl. Dus er zijn alle manieren waarop we vannacht over dit onderwerp met elkaar kunnen kletsen. Dat gaan we zo meteen weer doen. naar het uh, volgende nummer. En dan kijk ik even welk nummer dat is. Ik zie het al. Me en Julio down by the schoolyard.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 ik word er helemaal, uh, helemaal wakker van voor dit nummer. Mi en uh, Julio of Julio, het is hem net wel even gekiest. <laughs> um, aan de lijn heb ik aad. Aad, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen is het inderdaad. Jij... Ik je... uit de mooie stad achter de Duinie. Wat, wat zei je? Uit de mooie stad achter de duinen. Achter de duinen. Den Haag. Ja. ja. Kijk. <laughs> ik moet al toch gelijk aan O.O. Gerso denken tegenwoordig als ik Den Haag hoor. Dat is wel erg, hè, eigenlijk. Nou, nee, ik wil al liever niet met vergelijken worden. Nee, ik begrijp het helemaal. En jou, ja, mijn reactie... To, toch zag ik even, even, even heel erg tussen die, die, die Bibi van O.O. Gerso. Ja, de mensen denken, waar gaat het over? Maar ik zeg het toch even. Weet je wie dat is, of niet? Bibi? Wie ik het weet? Die zat bij de IQ-test, naast jouw IQ-test. Die had gewoon een IQ van 132. Ja. Dat geloof dat, je toch dat, niet? Dat is wel bijzonder hoog, toch? Ja. Ik denk, uh, nou, dat verrast mij. Maar goed, daar gaat het helemaal niet over vannacht, uh, Aad. Het gaat over nee. opvoeden. Wat wil jij erover vertellen? Nou, ik wil er eerst in mededelen dat ik uh, niet pretendeer dat ik een... Uh, een pedagoog ben of een uh, psycholoog. Okay. Dus alles wat jij zegt mogen we met een korreltje zout nemen? Nou, nee. nee oh. Ik heb wel een mening. Ik heb ook ervaring de nodig. Ervaring natuurlijk. Nou, precies. En daarom bel ik ook. Precies. Nou, dan hoef je er geen, geen niet van tevoren excuses te maken. Dus zeg, zeg maar gewoon wat jij vindt. Nou, ik denk dat het grootste probleem is eigenlijk uh, in zijn algemeenheid. Ik mag natuurlijk niet uh, alles graag over een kampserie. Maar ik denk dat dat te maken heeft met de harmonie in de huwelijk. Oké. Okay. En daar bedoel ik mee, dus de verstandhouding tussen de man en vrouw, ja. uh, in zijn algemeenheid zijn de vrouwen meer geneigd om, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, uh, dingen uh, toe te laten die uh, de, de man dus, ja, uh, uh, yeah, uh, niet mee eens is. Oké. Okay. Althans, dat is mijn ervaring. Zoals? Nou ja, uh, als er dus uh, bepaalde sancties of straffen uitgelegd moeten worden, dan wil de moeder nog wel eens een keertje, uh, ja, een uh, ogen uh, uh, uh, toeknijpen. Is, okay. Of de, de, tussen de dingen doorkijken, begrijp je wat ik, ik bedoel? Ja, kun je eens een voorbeeld noemen van, uh, van iets uit je eigen leven waar, wanneer dat gebeurde? Even concreet. Ja, met, met straffen bijvoorbeeld. Nou ja, om, om zakgoud in de of... Uh, maar, uh, maar wat heeft het kind dan gedaan wanneer jij wil straffen en uh, wanneer de mama dacht van... Uh, ja, dat kan, dat kan van anders wezen. Dat is niet belangrijk. Het gaat er mij om dat die man en die vrouw op één lijn moeten zitten. Ja. En dat bedoel ik met de harmonie. En, dat is vaak uh, zoek geraakt. Mede misschien door de emancipatie. Er zijn een veel uh, gezinnen die aan elkaar gerukt zijn, door scheidingen en zo. Ja, ja, ja. En die vader moeten maar opdraaien. En uh, voor de opvoeding van die kinderen. En dat ja. wordt het natuurlijk een moeilijke zaak natuurlijk. He, he, he, en is... zeker als, als die kinderen dus in, in, in de periode komen met uh, uh, uh, noemen ze dat? Uh, in, in de puberteit. Ja, verschrikkelijk is dat, hè. Maar aan heb jij zelf kinderen? Ben jij zelf uh, getrouwd? Vertel. <laughs> Oh. Moet ik dat nog zeggen? Nou, ge geweest. Je bent getrouwd geweest? Oké. Okay. Ja. En heb je kinderen? Ja. Hoeveel? Uh, twee. Twee. Oké. Okay. En waren jullie nog wel bij elkaar toen de kinderen zeg maar, uh, nog jong waren? Of zijn ja. ze nog steeds jong? Nee. Nee, nee, nee. nee. Maar dat is bijvoorbeeld een, een, een, een, een heel groot persoon. Maar, uh, maar even nog over jou. Ik ben even benieuwd naar nee, jouw eigen situatie. Hoe oud zijn jouw kids? Uh, ik ben niet exact op mijn hoofd, maar ik dacht dat de oudste iets van 45 was. Ah, oké, okay. oké. Okay. En, de, en de jongste is, geloof ik, twee of drieënveertig, weet ik veel Oké. Okay. Ik heb zelfs je te een keer nagaan. Ongelooflijk. Je, echt waar, ben jij overgrote... Ja, ja, ja, ja. Zo, dat vind ik hele... Hoe oud ben jij dan, als ik vragen mag? <laughs> ik ben al een paar jaar gepensioneerd, dus... Nou, vertel. Ik ben nu nieuwsgierig. Ja, vertel. <laughs> of, <nee. laughs> dat, dan zeg ik het ook. <laughs> Nou, dat, dat, ik vind dat niet zo relevant eigenlijk. Maar... Oh, oké. Okay. Hm. Nou, Maar laten we toch even dan over... Ik, ik ben ook nou benieuwd, want jij vertelde net dus dat, dat het, het zit in de harmonie. Hè, in, in de, in de, in de ja. verhouding tussen de man en de vrouw. Maar ging dat dan, hoe ging dat dan bij jou zelf vroeger met jouw vrouw eh, destijds? Als, als je dan niet eens was met elkaar want dan, dan, dan overleg je toch gewoon eventjes? Ja, ik denk dat dat in, in het algemeen net gewoon... Een... Een probleem is met, met vrouwen die dan toch de, de, de dingen achter de rug van een man afweer te zwakken. Met bijvoorbeeld sancties of wat dan ook. Dat ze, kijk, als die man en die vrouw met elkaar niet eens zijn... Ja. dan maken die kinderen maken daar misvak van. Ja. Dat is nog groter, dat is in alle situaties. Maar, maar je zegt dat, dat het dan eigenlijk aan de vrouw ligt... maar het, de man is het net zo goed niet eens met de vrouw dan. En wie, wie heeft dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid? Ja, maar die mannen zijn de dag op, is de van huis. of zijn werk... Okay. En als je thuis komt, dan krijgt hij misschien wel als die mazzel hebt dan eh, te horen, ja, ze hebben dat geflikt en dat geflikt en die man mag dan de slag uitdelen of wat dan ook. Ja, ja. Maar ik bedoel, dat is niet de goede manier natuurlijk. Nee. Je moet het met elkaar eens zijn, en, en dat is het probleem. Ja. Kijk, om, om, om, om een voorbeeld te geven, de een van mijn kinderen die is uh, uit Zeker terecht die heeft uh, al, uh, ik dacht, drie kinderen. En die, die, die hebben een heel goede baan, dus die studie afgemaakt. En die andere, die oudste, die, die, die rat, die, die heeft er een zoetje van gemaakt. Dat is precies het tegenovergestelde Maar wacht even, noem je, noem je nou je eigen kind een rat? Ja. Dat vind ik wel uh, vrij heftig. Ja. En ik vind nou wel eens vertellen. <lacht> Misschien is dat niet verstandig om dat over de radio te vertellen. Maar een van mijn kleinkinderen, die heeft nog een paar moorden gepleegd waar ik zo wel tien een een jaar geloof ik voor gewaarschuwd heb, en dat soort leuke dingen, en die moest ik de safari via de televisie, oké, okay. en dat soort dingen gebeuren gewoon. Maar, maar even even maar heeft, over. Dat heeft, dat heeft te maken met de harmonie tussen een man en een vrouw, ja, en met scheidingen. En dat is de grote ellende. En maar, ik kan natuurlijk naar een, een, een psycholoog toe gaan of weet ik wat. Of een, een, een, iemand die de kinderen begeleidt, weet wel ik wat, die slaaf komt meer. Maar het, het gaat, in principe gaat het gewoon tussen die man en die vrouw. Maar en reken, reken jij het, het, het aan jezelf aan dat je een van jouw kinderen, zeg maar, ontspoord is, om het even netjes te zeggen? Of, of jijzelf en jouw vrouw, zeg maar, van, uh, van destijds. Nou, ik heb er allemaal aan een aantal voorkomen, maar goed. Dat, dat valt niet te voorkomen. Nee, maar je zegt net wel van harmonie is belangrijk. En als dat niet goed is, dan, dan kan het verkeerd gaan. Maar ja, maar dan moeten, dan moeten we twee kanten komen. Wat zeg je? Dat moeten voor twee kanten komen. Ja, nee zeker. Dus ik, ik heb het ook niet per se over jouw schuld of de schuld van je vrouw. Maar denk je dat, je, dat jullie als ouders verantwoordelijk zijn voor uh, de, de kan die je kind laten opgaat? Dat is toch ook iets wat je maar beperkt tot een beperkte hoogte kunt. Wel een beperkte mate. Ja. Ik, heb, ik heb zelf, heb ik vroeger heb ik een het foot gekregen en ik ben op vier jeugdige leeftijd ben ik een thuis uitgepest en ik ben varen. en ik heb tot, tot mijn grote plezier kan ik me trots zeggen dat ik nooit een criminele pad op gegaan ben. Maar er zijn wel mensen en kinderen die dus de andere kant, de verkeerde kant op gegaan zijn. En ik ben proievertute, heb ik mee te maken gehad, en ik heb nog steeds, trouwens, nog steeds contact met mijn vrouw van toen de tijd. Hoe vind je dat? Is dat zo? En elk jaar krijg ik nog een kaartje voor een verjaardag, en we hebben telefonisch contact af en toe, ze komen bij mij op visite, ik ben op hun visite geweest, in al die jaren zijn we trouwen toe geweest, ik bedoel... Ik heb nog steeds een prima contact. Dus bij jou hebben de, de, zeg maar, de officiële instanties hebben ook echt zin gehad in, het, uh, in, dat, in dat traject? Nee, nou ja, officiële instanties. Ik bedoel, ik denk mijn gezin en mijn eigen weg en nee. Uh, ja, maar die voogd. Ja, nou goed, die, die was niet dus voogd. Oh. Nou ja. Hey, Aad, we, we moeten een beetje afsluiten, hoor, want er is ook nog iemand anders... die uh, me graag even wil kletsen. Maar uh, waar ik toch even benieuwd naar ben... Uh, uh, je ja, ja, houdt toch wel van je kinderen allebei? Ik het zwaar. Nou, dat, dat wil ik hierbij geen antwoord geven. Maar het, het kan toch bijna niet zo zijn dat je kind, kind zoveel. Natuurlijk doen kinderen gekke dingen en, en is het niet altijd goed, maar het, gaat het dan zover dat je, dat je niet meer van je eigen kind houdt? Nou, ik heb wel eens in het verleden. Ik, ik weet niet welke uitzending dat was. Van, ik dacht avond, niet, niets, dan werk ik niet meer. Ze mogen niet eens om me vragen te Ik kon mijn kist en de Kijk, ik heb er nog over. Heb ik dat toen gezegd? De meeste zou lachen en ze denken wat ze willen. Maar ik bedoel, ik heb er liever geen contact meer mee. Zover gaat het. Ze hebben mij te favoriet gedaan, in zijn algemeenheid. En is er dan geen. Ik moet zorgen dat ik zelf door het even kom. En kun je ze niet nog een nieuwe kans geven? Pardon? Een kans geven? Nou, ik heb honderden keren dingen ondernomen, meneer. Dus daar moet ik meneer even voor hebben. Maar het is wel je kind. Nou, zo wat ja zeg wat? Fuck Zo? Ja. Ik hoop niet dat hij luistert. Nou, het is allemaal een rosse geweest. Oh. Uh, ze weet het ook. als ze weet dat zeker. Nou Aad, ik, ik, ik, ik vind het een beetje moeilijk. Je klinkt zo verbitterd dat ik het... Uh... <laughs> nee joh, je moet toch lachen man. Om lachen? Ik kan er niet om lachen hoor. Nou ja, je moet, je moet gewoon zorgen dat je zet het goed door het leven komt. En ja. voor de rest is het boom bullshit. Nou Aad, ik, ik wil je uh, toch bedanken voor jouw verhaal. Ja, ik, ik, zou, ik, uit, ik, ik zou, als ik je iets wil meegeven, ik zou er toch nog eens een keer over nadenken. En uh, doe ermee wat je wil. Nou, dat heb ik al genoeg gedaan. En dat Goh. kost me mijn gezondheid, hè? dat wil ik niet meer. Begrijp je? Okay. Aad, dankjewel hè. Bye bye. Fijne nacht. Uh, ja, bijzonder verhaal. Ik, uh, ik, nou. Jos, jij hangt aan de andere lijn. Goeiedag. Ja, dat klopt. Uh, Hallo, ik, uh, ik heb je nog nooit aan de telefoon gehad, dus het is de eerste keer. Ja. Ik vind dat het onderwerp over opvoeding heel interessant... Ja. Uh, ik denk dat, uh, dat je als eerste uit moet gaan van de kracht van ouders. En dat, ouders, uh, dat instanties, zoals bijvoorbeeld bureau Jeugdzorg, ouders serieus moeten nemen. En dat gebeurt dus niet. Vanaf het moment dat je daar contact opneemt is het vaak van eens kijken wat daar mis is. En dan kom je in een heel rot circuit terecht. En wat eigenlijk zou moeten, uh, uh, uh, dat, dat vind ik ook in, in het geval van echtscheiding scheiding belangrijk, dat, dat je ouders... Uh, dat de kritiek van de verzorgende ouder op de andere ouder... serieus moet, genomen moet worden. En niet moet worden gezien als uh, uh, met modder gooien. Want je kunt dat heel, ook heel oprecht doen. Maar dat, dat, klink, dat klinkt alsof dat uit jouw eigen situatie komt. Ja. Kun, kun je daar eens iets over vertellen? Nou ja, ik, ik, ik, ga niet, uh, ik ben gescheiden, maar ik ga niet mijn ex afkraken. Dat vind ik, dat vind ik niet netjes. En dat, uh, dat, dat, dat, maar ik, dat, in het algemeen vind ik het gewoon... Uh, zodat dat, dat uh, als jij uh, als ouder, als vader, bijvoorbeeld of als moeder een kind opvoedt en wat er in de weekenden gebeurt, dat, daar wordt nooit niet naar gekeken en zeker als de ander ver weg woont. Maar hoe bedoel en je, je bent dat? Daar niet toe in staat en zelfs bij de rechter. Ik bedoel, er zijn ook ouders die oprecht heel goed uh, contact willen, die dat echt in het belang van een kind zeggen. Ja. Van. van hij doet het niet goed of zij doet het niet goed. Maar laten we het dan toch even, je hoeft niemand af te raken, maar laten we het toch even concreet maken. Want jij, jij hebt een dochter, even van tevoren, ja, een telefoon van 17. Ja, klopt. En, en jij bent zelf gescheiden? Ja, vanaf het uh, vierde jaar, uh, toen het kind vier was. Toen het kind vier was, zijn jullie uit elkaar gegaan? Dan heb ik het gedaan, uh, overgenomen, ja. En, en toen is er een soort regeling gekomen van uh, wie, wie zorgde er vanaf toen voor, uh, voor het kind, voor, je, voor ja, jouw dochter? Dat hebben we het zelf gedaan, ja. met Een beetje met de advocaten. Oké. Okay. En hoe, hoe pakte dat uit? Was het dan 50-50? Uh... Uh, nou, drie weekenden. Bij mij en uh, één weekend uh, bij haar. En door de weeks? Dat was ze bij mij. Heb ik opgevoed en verzorgd. Oké. Okay. Okay. En dat ging uh, toch goed, maar ik merkte dat dingen niet goed gingen. En dat is, maar wel uh, vanuit... Uh, ja, En dat merk je gewoon dat dat, dat, dat uh, ja, op een gegeven moment niet lukt. Dat ze daar niks op uitdoen. Nee. En zelfs... En daar, daar kunnen kinderen heel vaak de fout in gaan. Ja. Die dan... En dat heb je gezien bij, bij dat zaak van Savannah. Want ik heb een heel goed artikel gelezen in de Volkskrant. Ja, ik ben zelf blind, maar dat kwam toevallig in braille. Maar je kunt het nou op internet kun je het wel, uh, wel zoeken. Ja. En Het heet Mama's nieuwe vriend. En er staat uh, ook heel goed in dat de vader die voor dat kind zorgde, bureau zorg, al vaak gewaarschuwd had. Maar daar wordt het gezien van: joh, je hebt de echtscheiding niet verwerkt en ja, dat, dat ze worden niet serieus genomen. Ja. En ik weet wel, ik heb de echtscheidingscd cd van Joep van het Hekkenhuis, Dat vind ik een meesterwerk. Daar wordt precies uitgelegd met humor. Dat is Joep van toevertrouwd wat je een kind aan kunt doen. Ja. Hey, maar jo Jos, ook... ik, ik moet je eventjes, want we gaan bijna naar het nieuws. en ik, zou, ik ga het artikel zo over opzoeken, mama's nieuwe vriend. Maar ik ben even benieuwd, we hebben nog een half minuut. Heb, je, heb jij een tip? Want er zijn vast veel mensen luisteren die gescheiden zijn. Want er scheiden zoveel mensen tegenwoordig. Heb, je, heb jij een tip voor die mensen die zeg maar, nog een, een jong kind hebben... Uh, om, ondanks dat je gescheiden bent, toch zo'n kind goed op te voeden met z'n tweeën? Nou ja, overleg goed met elkaar. En, als het, en uh, ja, het gaat, het, ik denk dat de instanties... Maar mag ik na, na het nieuws niet even nog, nog wat dingen zeggen? Want ik, ik vind dingen die heel, nog heel, dingen die heel belangrijk zijn. Oké, okay, laten we dan zo even verder praten, Jos. Ja, dan gaat. blijf je gewoon even hangen, doen we dat. Uh, dat tot zometeen. Ja. We gaan even luisteren naar het nieuws en daarna bent u weer terug zometeen bij De Nacht op 1.